En staat onder toezicht van de Verenigde Naties. Het weer. Vanavond ligt de vorst. Vannacht en morgen vroeg 1 tot 4 graden vorst. Lokaal kans op gladheid. Morgen in de loop van de dag regen en 0 tot 5 graden. Dit was het NOS-journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu zie je het. Go december, jawel. Staat je kerstboom al? Nou ja, dan draaien wij wel die ballen uit de bomen. Welkom bij een frisse fruitige je het op jouw CVM voor 106.9 Of oh, ben je al lekker digitaal? Dat kan natuurlijk ook. Op ons digitale televisiekanaal. Kanaal 40 bij Ziggo. En natuurlijk ook via onze livestream. www.cvmstandvoort.nl En natuurlijk zijn we ook live vanuit de studio te bezichtigen. Ik zwaai even naar de camera links en ik zwaai naar rechts... En hey, was je nou niet snel genoeg? Straks nog weer een kans. Hé, hey, wat hebben we vanavond allemaal in de agenda staan? Nou, heel veel nieuwe platen, ja. Dat krijg je wel als je eventjes afwezig bent geweest. Natuurlijk de tweede uur. Hij is er weer. Fris, fruitig en trappelend als het paard van Sinterklaas. The one and only DJ Dion Sidney. Eens kijken wat hij vanavond uit zijn zak gaat toveren. Althans, dat bewaart hij maar voor na de uitzending. Wij gaan houden het gewoon lekker bij de plaatjes. En natuurlijk, de heetste nieuwtje is onze mailbox. Ik denk dat die bijna op het zond. Wat is er nou binnengekomen? En ja, we vissen natuurlijk de krenten uit de pap. En over krenten uit de pap gesproken. Laten we het gewoon lekker over pepernoten hebben. Lekker hoor. Hey, zie je het? Twee uur lang. En ik heb het leuk voor je. Ja, gaan we het gewoon doen? Ja, we gaan hem we gaan, we gaan er maar gewoon in knallen. Ik heb zometeen de nieuwe van mijn punkerman en Marco Liss. Met Pick You Up. Is zeg, here it is. Twee uur lang zie je het. Maar nu, de nieuwe Funkerman. When the beast was at no senses overdrive, no fucks and no tears, you could not have imagined, when you walked through that door, that this creature would haunt you. Always hungry for more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 I forget myself and then I'll struggle to breathe, yeah zegt de nieuwe van Mike Baku en Tiki Hawk. Ja, lekkere namen, hè? Tiki Hawk met Dangerous Behavior in de Tom Ferry-remix. En daarvoor Funkerman en Marcolis met Pick You Up. Ja, en om nog even het rijtje compleet te maken... daarvoor Kino Silva and Crosses met Root Trumpet. En ja, die uuropener. Wat een geweldige plaat. Olaf Basowski. Je herkent hem natuurlijk samen met uh, Spider. En Waterman 2017 in de Bolier-remix... Onze enige echte DJ Dion Sidney, hij liet hem al een paar weken geleden horen. Hij zegt, dit is zo'n waanzinnige plaat. En ja, hij heeft gewoon gelijk. Hij heeft gewoon gelijk, daar kan ik niks anders over zeggen. Waar ik ook niks anders over kan zeggen, is dat Dance Valley het roer omgooit. Zoals met het artwork als het festival. In 2018 zal de 24 c edichtje van Dance Valley plaatsvinden... en die gaat net even iets anders worden dan de voorgaande edities. Ten eerste krijgt het festival een nieuwe look en view... maar ook het festivalterrein wordt gedeeltelijk anders ingericht. Ja, marketingmanager Wietse Dijk zegt... het werd mooi, uh, tijd voor een frisse wind. We wilden nog even kleur en positiviteit uitstralen. En ik denk dat we die doelstelling mooi hebben verwerkt in ons nieuwe logo. En we zullen dit ook zeker terug laten komen in onze stage... designs, line-up, decoratie en entertainment. Het logo is eigen tijd, maar heeft ook een aantal verwijzingen naar het allereerste artwork uit alweer 1995. Daarmee laten we zien dat we trots zijn op ons verleden, maar dat we vooral naar de toekomst kijken. Het festival is nog ver weg, maar we stromen over van de leuke ideeën en kunnen eigenlijk niet wachten tot 11 augustus 2018 is. De line-up is natuurlijk van levensbelang voor een festival en ja, wie er dit jaar geboekt zijn of worden is nog niet duidelijk. Deze worden begin volgend jaar bekendgemaakt en natuurlijk zijn we, als zie je het, er als eerst erbij. Dus mocht je alvast een beetje informatie willen, www.dancevalley.com Dan kun je vast ook uh, kijken of er kaartjes in de verkoop gaan. Tot zover dit nieuwtje. Gauw door naar nieuwe muziek. En dat is een nieuwe track van Pro Vatano. Oh, Lekker trommelen. En nee, het is geen zwarte piet op je deur. Het is gewoon Profetano. Zie het. Twee uur lang. Jouw vrienden van de radio. Wachten we een dansje. Maar doe voorzichtig. Het kan glad zijn. het lekker, wat is het lekker. Ik zie hier een mailtje binnenkomen van Simone en Simone zegt, oh, ik zei het, te stuiten met mijn vriendinnen. Nou ja, helemaal gezellig, toch? Misschien een beetje een vervroegde pakjesavond. Wat wil jij zeggen, Dennis? Hoi. Hoi. Leuk dat je er weer bij bent. Zie je het op jouw sieve. Het is al niet meer geweest. Ja, we misten jou. Ja, jij ook. Ja, dat zag ik ook wel aan mijn mailbox, hè. Helemaal vol. Geen hey, maar wat Met, een met, met of zonder spamfilter. Nou, ik kreeg wel een uh, hoop Viagra-aanbiedingen. Ik heb een heleboel vrienden vriendin in het buitenland. Afrikaanse prinsen, uh, ja... Oomsen, waar nogal wat geld op de oh, rekening staat. Oh, holy Shikes. Oh, holy Shikes, ja. ja. Jij kent ze. Ja. Heb jij ze toevallig doorgestuurd? Ja, ja. Oké. Okay. Maar ik, helaas Ab Abdoel, ik, ik heb nog geen Ferrari voor Abdoel de deur staan. Achla. Hey, we zijn lekker op weg... Wat hebben we vanavond nog meer in petto? Nou, we gaan nog eventjes kijken in de charts. Ja, of dat een beetje bijgeschroefd is. Ja, of dat het nog steeds dezelfde oude meuk is. En dat het... wij trending zijn. We gaan het zien. We gaan het zeker zien uh, straks allemaal. Maar ik heb eerst een uh, heet nieuwtje vers van de pers. van oh, Don't Let Daddy Know. Ze keren terug uh, met een uh, weekender in Amsterdam. Na het grote succes van hun vijfjarig bestaan, uh, vorig jaar keert Don't Let Daddy Know op 2 en 3 maart 2018 opnieuw terug. Met een weekender in de Ziggo Dome in Amsterdam, dus zet hem vast in je agenda. Ja, ook dit jaar is er een indrukwekkende line-up staan uit Axel and Crosso, The Handhunters, Nervo, Nicky Romero, Sunny James en Ryan Marciano, Timmy Trumpet... Vini The Wild Styles, WNW, Mike Williams, Sam Fox, Third Party, Lucas en Steve... ...en een special guest die binnenkort wordt aangekondigd. Fiesto. Dat zou zomaar in een rijtje kunnen staan, dat ja. Is, dat is het eerste wat ik verwacht met die special guest. Hé, hey, maar wat zes jaar geleden op het magische Ibiza begon... ...is nu uitgegroeid tot een fenomeen in verschillende stadions en arenas wereldwijd. En Don't Let Daddy Know slaagt erin om zelfs op de grootste locaties ter wereld... een sfeer van verwondenheid te creëren. Met ieder jaar opnieuw duizenden uitzinnige fans van over de hele wereld... Van Don't Let Daddy Know. De start van Don't Let Daddy Know wordt u af in de Dome in Amsterdam... met maar liefst twee dagen middag. Ja, dit jaar zal een compleet nieuwe productie naar de Dome worden gebracht. Bestaande uit top-notch visuals... Een indrukwekkende stage design. En ja, ze weten wat er wordt verwacht... en doen alles wat nodig is om de verwachtingen waar te maken... en zelfs te overtreffen. Ja, de Ziggo zal daarom in maart worden getransformeerd... tot de grootste nachtclub op aarde. Ja, ge klinkt gezellig zo. Ja. Dus zet er in je agenda. 2 en 3 maart 2018 alweer. Jezus, wat klinkt dat ver weg. Maar toch ook zo dichtbij, hè? Ja. Nog, uh, nog, nog even zitten oh. aan de oliebollen... Nu pas? Ik, uh, ik heb al meer OE op gehad uh, Dat is te zien, dat is te zien. Ja. Staat je goed? Rode je okay. <laughs> Ja, ja, ja. Van de kluwijn zeker? Ja, ja. Echt, gezellig gewoon weer, hè, december. Lekker warm, ik ben hier binnen. Ja, het is, het is een beetje een afterparty voor jouw verjaardag. Een beetje pre-party voor mijn verjaardag. Ik zeg nou... nou uh, kom maar op, hoor. Kom maar op, en uh, ja. Zet die kluwijn maar klaar. Ik, ik weet, jij houdt soms wel van een beetje uh, traf. Trap, trap. Ja, traplopen, treffen. Wat, wat maakt het uit? Hardcore hip-hop. Ik zeg nou, ik, ik heb een lekkere plaat. Voices featuring Angela Hunter. Oh yeah! De nieuwe Downpitch 51. Here we go! Something speaking deep inside my soul. I'm tired saying fuck you. What the hell do you know? Freaking out! I've been talking to myself, trying to figure what you wanna buy. 6.9 ZFM, Zfm. in de plaat hier zo. Patrick Topping met B-Sharp, say now. Och. En het weekend staat pas voor je deur. Ja, Dennis, ik moet wel jouw microfoon overzetten, anders ja. hoor je nog niks. Hallo. Ja, jij, jij vindt het altijd leuk om het liefst alle microfoons te gebruiken. Ja, een beetje... Lekker alles gebruiken af, gewoon af, hier. Afwisseling. Als je het maar schoonmaakt aan het einde van de uitzending. Jazeker. Ja, ik kijk naar de klok. Hoe laat is het? Gewoon, ja. Uh, laten we gewoon even de charts gaan doen. We gaan even lekker kaarten. Ja. Welke charts zullen we er eens bij pakken? Het lijkt mij wel eens weer eens een keertje leuk om de, de Future House-kaarten uh, ja. erbij te pakken. Is goed. Eens kijken of gaan er we nog wat uh, nieuws in zit. En dan op nummer 10, 10, 10, 10, Een plaat op hexagon. CID Creepin. Oh, zo lekker, nummer dit. Dit is een plaat. Hij is lekker, maar. Waarom, is zit die, waarom zit hij in elke chart? Elke chart? Elke set, laat ik het zo zeggen. Omdat hij gewoon lekker is. Ja. Voor de DJ's, zorg dat je een originele set hebt. Ja, je kunt het nog zo vet vinden, maar... Of je moet als eerste hem hebben. Of als laatste... Of je moet denken van nou ik pak een ander plaatje, want Ja, ik luister ook wel eens naar andere zenders. Echt waar? Ja, echt waar. <tied> en ik zat toevallig op uh, Slim Event te luisteren. Hij zit bijna in elke set die ze zo'n. Uh... Ja, dat vind ik ook altijd minder. Dus, uh, ik, of, vind het, ja. ik vind het een leuke plaat, maar om nou elke DJ en dat hij hem draait. Uh, ja, dat, dat vind ik uh, minder. Ja ja, ja, ja. Maar ja, net, jij de... bent hem als eerste hier gehoord, hè? Ja. Zeker te weten wat. Hoe lang is die al niet uit deze plaats? Ik denk zomaar een maandje of drie. En nou pas in de chart. Nou, er geen toekomstige charts dus. <laughs> Misschien deze van Jack Wits. We could go back. Lekker. Jonas Blue. Oh, die is wel lekker. Ik vind hem lekker en ik ga gewoon zo meteen draaien. Dus we gaan gelijk door naar de nummer 8, ja. Weer een plaat van Hexagon. Ook lekker deze. Dropkant. Met Nothing New, featuring Kalina Sanders. Beetje 95 pipe kan ik hierin zitten. Als je de break wordt. De, even de break. Breaky breaky. Ja, een beetje zo dat drummetje wat erin zit. Ja, ja. Nou, ook de piano, hoe dat een beetje speelt. Dan gaan we naar nummer 7. Piñata, met Throttle Vrouwelijk en Nico de Kid. Vrolijk clubnummertje. Maar volgens mij uh, is deze ook al een tijdje uit. Ja, is ook of voorbij gekomen hier. Ja, ja, ik ja, weet ja, het ja. niet in, hè. En dan op nummer 6 vinden we een ook een plaat van spinning Records. Is, deze you is, en I deze van, van Mike Williams. Deze is wel dit uit. Maar ja, ik, wat ik met Mike Williams van heb... als je er eentje gehoord hebt, heb je ze allemaal gehoord. Ja. Het, het, het. We zijn er toen geweest dat hij in het voorprogramma stond van Francesco toch? Klopt, ja. En hij draaide alleen maar zijn eigen producties. Maar het was af en toe net of ik maar één lange plaat zat te luisteren. Of uh, dat de plaat op repeat stond, bedoel je? Ja, ja dat hij in een loepje zat. Nou, een plaat uh, die ik ook nieuw hoorde... staat op nummer 5 deze week. Root van Kirby... Ja, echt zo'n lekkere Kirby-rammertje. Ja, ik vond, ik vond het wel een rammertje, maar ja. toch ook wel weer een beetje alles hetzelfde. Ja, ja. Kijk, ja. dit is toch wel heel bekend van Kirby. Maar ja, het uh, verveelt me nooit hoor, moet ik eerlijk zeggen. Ik hou hier wel van hoor. Nou ja, hij moet ook niet als een platen af elkaar gedraaien, want anders heb je hetzelfde als Mike ja, Williams. Ja, ja. Dan gaan we naar... Nummer 4 Hits Hard Records Met Destructo en Baseface Ja, we spoelen hem even een stukje door hoor. Ik weet niet wat ik hiervan moet denken, Dennis. Ja, ik ben niet zo kapot van Destructo. Allemaal een beetje dat uh, diepe, beestachtige. Ja. B.S. Face. Ik weet ook niet wat het bij Future House te zoeken heeft. Nee, het, het past niet in het uh, plaatje. Maar deze plaat van Lucas en Steve Hardwell en Cashmere met Power in de Lucas en Steve Extended Mix. Die past hier uitstekend in. Ja, en toch vind ik Lucas en Steve ook een beetje uh, hetzelfde te doen de laatste tijd. Ja, misschien omdat ze overal uh, op reis zijn. Ik weet het niet. Nou ja, of ze denken van... hé, hey, deze zout pakt goed uit. We blijven deze nog even gebruiken. Ik, ja. kan, ik kan het wel begrijpen. Of, of, je... of Spin In Records, uh, waar de meeste platen op uitkomen... die hebben gewoon een uh, heel Ijs. mooi contract. En die zeggen, ja, je mag niet te veel verwisselen. We willen wel het commerciële zoutje hebben. Ja. Ja, nee, kan. Dat zou zomaar kunnen. Ja. Deze week op nummer drie. Op de nummer twee vinden we Memories... van de Vintage Culture. En clubbers ook op spinning Records. Die zie je ook... Uh, ...veel uh, tevoorschijn komen vintage culture. Ik heb ze nog nooit gezien. Ik, uh, nou, ik vind veel van hun platen goed. Een beetje dat, het is ook een beetje dat diepe beesthouse, house... ...maar toch op een of andere manier... ...zit er een lekkere groove in. Ik, ik draai een plaat van hem in Smokey. Nou, die gaat elke keer los. Oké, okay, nou ja. Als ik dit hoor, dan heb ik zoiets van... wat de fuck heeft het te zoeken... Op de nummer 2 positie. Ja, ik weet niet wat het met Future House te maken heeft. Dit lijkt me uh, wel al ah, ah, De naam we... van Mr. Belton Wessel ah, is gegarandeerd dat... vrolijkheid. Ja, maar dat hoor je ook echt meteen in deze plaat terug. Je hoort een lekker pianootje erin zitten. En, uh, en elke keer weer vernieuwend. En een sample van een uh, be oude bekende plaat. Dat wel, maar het is wel weer gewoon vernieuwend. Ja, maar het is leuk. Het is gewoon Moet leuk. Moet je eens horen. Echt you know, toch you know, meteen een big smile op je gezicht? Ik, ik zie hier mensen om me heen alleen maar stralen. Het voelt gelijk nee, een paar ge graden warmer. Geef mij ook eens uh, zo'n pilletje. Alsjeblieft. Oh, nee, dank je. <laughs> Dit is nog lekker zo, zo'n hoek in zo'n piano. Oh! En, ja. En terecht de nummer één, hoor. Ik denk zelfs dat, dat je hier dat je oudjes op kan laten dansen. Ik weet het wel zeker. Het is gewoon een lekkere disco sound. Veel uh, good. Ja. En ik zeg zelf, waarom, en, hoor, waarom en, horen we zo weinig commercieel ja, ervan? Ja, ik weet het ook niet. Ja, mensen, de smaak van de mens is een beetje veranderd. Het is allemaal nu uh, het urban en mumbaton en trap en uh, het, ne het Nederlandse e urban.. Uh, nou ja. Het is niet de smaak van iedereen, uh, nee. zeg ik altijd. Nee, dat, het dat is Het is gewoon, wat wordt er geprogrammeerd aan muziek? Ja. En ik denk, als je nou, gewoon wat, een beetje... wat geeft de, geef de media de mensen? Ik denk, als je tegenwoordig bij de tien radiozenders uh, van hetzelfde pakket zijn... Ja. Dat het gewoon al, ja, net eventjes uitmaakt van... Oh, nou, deze gaat uh, nu draaien. Ja, het, het maakt allemaal niks uit uh, tegenwoordig. Maar maar het ik merk, is een beetje vervulling. Ik, ik merk het helaas wel terug in de clubs... Dat, dat ik steeds minder house kan draaien. Of uh, die lekkere knallers. Ja, dat toch ik, wel? Ja, want ik moet toch meer... Uh, ja, Werken. toch naar, naar de mumbaton En de, een beetje de, de langzamere vibes. En ook soms de traps, weet je. Maar house wordt wel moeilijker. Het ligt er ook wel aan. Wat Wa voor het publiekje natuurlijk. Het ligt, uh, ligt er ook zeker aan. Want uh, als we kijken, ja... Club Smoke in Amsterdam... Ja toch een hoop toeristen. Ja. Dus je bent toch wereldwijd eigenlijk bezig. Ben, ja, ben je ook zeker. Want je moet je echt aanpassen aan wat voor mensen er binnen zijn. Als je veel uh, me, Latijnse mensen binnen hebt, dus Spaans, Portugees, Braziliaans, dan moet je echt, dan hoor je veel meer reggaeton worden dan gedraaid. Ja. Want die mensen, die, die willen dat. Die kennen dat uit hun eigen land. En ja, ja, dat willen ze horen ook in het buitenland. Ook al vind ik het uh, tien keer niks, maar goed. Ja, je moet toch de mensen pleasen. Zeker. Hey, een plaat die we wel leuk vinden, dat is de plaat We Could Go Back van Jonas Blue. Ik zeg nou, we knallen maar gewoon eventjes in. Zometeen! Naar weer. Verkeer. Van tien uur is hier de weer hoor. De one and only DJ Dion Sydney. Woep woep. Woep woep. Woep Nou, whoop. Tof, nog maar wat hitjes uit je zak. En uh, een paar pepernoten, chocoladeletters. En een paar promos. En een paar promos, helemaal goed. Jonas Blue met We Could Go Back. Dit is See It. I'm still hot here. The new supplier. Yes, yes. Here we go. Should have got a word it's too late. Shouldn't catch feelings on the first day. Oh, oh, oh. Zero to one hundred, no first base. Ended up a coffee back at your place. Oh, oh, oh. Every night. Keeping me awake I keep thinking about All the things that I will change We can go back uh -huh. Tell me would you Would you still believe When the fucking time back Everybody over here is het bijna tien uur. Maar nog niet niet, dus we pakken gewoon een stukje van de nieuwe plaats van, van uh, Kirby mee. Gewoon o, gewoon, Go het kan. Het ja. kan gewoon. En we kunnen ook even babbelen. Hey, uh. het, het kan ook, ja. Ik zeg, ik zeg wel uh, Kirby, maar het zijn de vintage culture uh, clubbers. Maar nu hebben we het nieuws. Doei! Via de kabel op 104.5 en in de meter op 106,9. Straks meer. C -F -M. Maar nu eerst het NOS nieuws van 10 uur. Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Castingbureau Kemna heeft een uitgebreide gedragscode opgesteld om ongewenste intimiteiten en andere vormen van wangedrag tegen te gaan. Zo moet er bij een casting of een screentest altijd zeker één persoon extra aanwezig zijn. Kan de regisseur zijn of de agent van de acteur bijvoorbeeld. Kemna Casting, het grootste castingbureau van Nederland, beëindigde dit najaar de samenwerking met castingdirector director Job Goschalk en met nog een medewerker van het bureau vanwege seksueel wangedrag na klachten van acteurs... De voormalige nationale veiligheidsadviseur van president Trump, Michael Flynn, heeft bekend dat hij een valse verklaring heeft afgelegd tegenover de FBI. Flynn is een belangrijke verdachte in het onderzoek naar de Russische inmenging bij de Amerikaanse verkiezingen. Flynn zou de valse verklaring in januari hebben afgelegd. Flynn heeft toen volgens het onderzoeksteam gelogen over zijn contacten met de toenmalige Russische ambassadeur in Washington. Een Oud-politicus Fred van der Spek is op 23 november overleden. Dat heeft zijn zoon vandaag bekendgemaakt. Van der Spek was van 1978 tot 1985 voorzitter van de Tweede Kamerfractie van de PSP. Dat is een van de voorlopers van GroenLinks. Daarvoor zat hij in de Eerste Kamer. In 1967 stapte hij over naar de Tweede Kamer. Hij stopte toen de partij in de jaren 80 ging samenwerken met de PPR en de CPN. Fred van der Spek is 93 jaar geworden... Het weer tot slot, het is droog. Op een aantal plaatsen vriest het al licht. En vannacht en morgen vroeg vriest het 1 tot 4 graden. Lokaal is er kans op gladheid en in het hele land kans op zeer dichte mist. Morgen gaat het in de loop van de dag regenen. In het Zuidoosten s'avonds kans op natte sneeuw. En de temperatuur varieert van 0 graden in Limburg tot 5 graden vlak aan zee. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort? Zandvoort is.